4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Een van de bekendste dissidenten van Cuba is overleden. Oswaldo Paya kwam gisteren bij een auto ongeluk om het leven. Paya was leider van de Cubaanse oppositiebeweging Movimento Cristiano Liberación. Hij streefde naar democratie en vrijheid van meningsuiting op Cuba. In 2002 begon hij een petitie om een referendum te eisen over het eenpartijstelsel. Hij haalde meer dan 30.000 handtekeningen op, maar de regering wilde niet meewerken. Veel mensen die hun handtekening hadden gezet werden gearresteerd of geïntimideerd. Paya werd sindsdien gezien als de pleitbezorger voor een vreedzame overgang naar democratie. Hij kreeg daarvoor de Sakharov-prijs van de Europese Unie. Oswaldo Paya is 60 jaar geworden.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 Verschillende Zuid-Europese gebieden kampen met bosbranden. In de Spaanse regio Catalonië kwamen gisteren drie mensen om het leven. Twee mensen storten van een rots toen ze aan het vuur probeerden te ontkomen. En een man kreeg een hartaanval toen hij een bosbrand bij zijn huis probeerde te blussen. Ook de infrastructuur is getroffen door de branden. Een aantal wegen vanuit Barcelona richting Frankrijk is dicht. En ook rijden er geen treinen. Ook in Portugal woeden nog steeds bosbranden in het noorden en in het zuiden van het land. Daar kwam zaterdag een brandweervrouw om het leven. Sinds woensdag staat ook nog altijd een stuk bos... op het Portugese eiland Madeira in brand. De felle wind maakt het moeilijk om het vuur in te dammen. Het weer, vannacht plaatselijk mistbanken, overdag opnieuw zonnig... en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De nacht van de filmmuziek.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 Uit uh... Apollo 13. Ja, een prachtige heroische film ook. En dat hoor je in de muziek ook. Veel koper erin. En uh, uh, die prachtige trommels aan het begin. Ja. En wie, wie, wie, wie componeert dit ook, <laughs> Ja, Zo zie je. Ja, ja en nu ga ik hier. Straks... Nou, nou, we zitten nu in het derde uur inmiddels. Ja. Dus uh, dan begint de vermoeidheid een beetje toe te slaan. Maar. Uh, Ga ik zo Ik dacht de klanken van John Williams hoor. Maar goed. Nee, welkom nee, terug ja. in het, bij het uh, derde uur van de nacht van de, de filmmuziek. Um, tot zes uur. Uh, Zometeen uh, de top tien van de beste filmmuziek aller tijden. Maar eerst nog een uur met allemaal filmmuziek, tips. En uh, ook wat uh, soundtracks. Gewoon liedjes uh, die bij films zijn gemaakt. En soms. Uh, pakken die heel goed uit, zoals we al eerder hebben gehoord... Uh, Little Green Bag van George Baker. En soms is het ook heel aardig, dan gaan de acteurs in één keer zingen. Jij uh, uh, wilde eigenlijk een nummer gaan draaien van Mamma Mia. Dat, dat wilde ik eigenlijk even niet doen. <laughs> uh, uh, waar, waar, waar, je Pierce, waar je Piers Brosnan in één keer hoort zingen. Met Meryl Streep, ja. ja. Ik, laat ik zo zeggen, ik zie hem liever toch als James Bond. Ja. Uh, maar waarin het wel geslaagd is. Uh... Ah, ja, bijvoorbeeld: Moel en Roos was het hele ja, film. Ja, dat is een fantastische film, vind ik ook. Ja, onder andere. En, um, nee, dit is uit de film um, um, Walk the Line, de verfilming van het leven van uh, Johnny Cash. Uh, met twee acteurs: Joaquin Felix en Reese Witherspoon. En ze zingen hier een, een evergreen van uh, Johnny Cash Jackson. Ja. Phoenix en uh, Grease Witherspoon uh, uit de film Walk the Line. Uh, en uh, ze deden natuurlijk... Ja, eigenlijk, eigenlijk, ik, vond, ik vond het heel goed gedaan. Uh, het was natuurlijk nog niet zo goed als Johnny Cash zelf. Maar, maar ik, nee, ik, het is echt een heel overtuigende film, ook qua, qua zang. Ja, ja. dus uh, het kan wel. Acteurs uh, die zingen. De favoriete filmmuziek van... En dan zoek, zoek. Kruimeltje en Pietje Bel Maria en Sonnyboy. En ik heb ook favoriete filmmuziek. En uh, dat is uh, van de film The Atonement van Dario Marianelli. Uh, en wat ik daar zo mooi aan vind is hoe hij de typemachine in de muziek heeft uh, verwerkt. Ik zeg uh, altijd tegen componisten dat het 80% van de film uitmaakt, uh, filmmuziek. Dus dat is ongelooflijk veel eigenlijk meer dan het beeld. Zo belangrijk is het. favoriete filmmuziek van uh, Maria Peters. Uh, regisseur, hè? Jan-Willem? Ja, regisseurs, zijn kruimeltje. Pietje Bel, dat viel even aan het begin van, het, uh, van de instart af. Uh, ja, de meest succesvolle Nederlandse filmregisseur. Uh, Dario Marianelli uh, Tonement, uh, dat is wat zij uitzocht. We gaan het weer hebben over een, een grote componist. Zo'n componist waar je eigenlijk dus... tijdens die vier uur durende nacht van de filmmuziek... daar kun je gewoon niet omheen... Wie heb je uitgekozen? Ja, het, het is heel breed deze avond, want uh, we kunnen er maar drie laten horen. En uh, ja, deze mag ook niet ontbreken, zoals er zoveel <laughs> niet mogen ontbreken. Maar daarom proberen we deze avond zoveel mogelijk verschillende componisten te laten horen. Um, dit is een uh, Argentijnse filmcomponist, Gustavo Santa Olaya. Of zo, als je het in, als, op zijn Argentijn zegt, Santa Olaja. Um, hij heeft onder andere de muziek gecomponeerd voor um, uh, The Motorcycle Diaries. van de dagboeken van Che Guevara. Um, samen met een vriend stapt hij op een motor... nadat ze klaar zijn met de ze op een motor... om heel Zuid-Amerika rond te trekken. En daar doet Che Guevara zijn inspiratie op... tot zijn latere uh, revolutionaire werk. Um, heel heroïsch ook wel, maar op een heel andere manier... met heel ander instrumentarium. Ja. Waar komt hij vandaan, deze componist? Uit Argentinië. Argentinië, ja. Um, en uh, hij gebruikt ook bijvoorbeeld heel Afrikaanse ritmes zitten in. Dat is heel bijzonder ook. Het is, het is echt iemand, een multicultureel iemand. Het is ook een Amerikaanse uh, uh, filmproductie. Um, wat hij bijvoorbeeld ook gedaan heeft, is uh, de muziek voor de film Babel. film Babel, die zich op drie continenten afspeelt. Een verhaal in Mexico, een verhaal in Afghanistan en een verhaal in Japan, wat op, op een hele bijzondere manier met elkaar verbonden wordt. En uh, dit, dit nummer, Iguazu, dat heeft hij ook op meerdere uh, plekken uh, in zijn carrière gespeeld en bewerkt. En hier uh, wordt dat ook weer verwerkt. Um, de openingsnummer van de film Babel, daarin zit je, zit je meteen in die Afghaanse film, ik wil ik ook een stukje van laten horen. Wat horen we hier? Een markt? Ja, dat soort geluiden. Instrumenten uit, uit die regio. Van, van een snaar zit er een gevoel in. Het is, uh, het is heel sterk. Het werkt heel sterk in je in onderbuik, zal ik maar zeggen. Een hele mooie soundtrack daar, is Een dubbel cd, die van Babel. Daarom was het wel goed om daar eens even twee stukjes van te laten horen. Um, ja, of je nou een gitaar geeft bij Motorcycle Diaries, um, als je dat hem laat doen bij Brokeback Mountain, dan klikt het zo. Je, je moet deze componist niet gaan vragen om, om een grote commerciële blockbuster uh, te voorzien van muziek, hè? Nee, voor zover ik weet, uh, weet ik niet, denk, heeft hij dat niet gedaan. Um, het is overigens een muzikant ook. En ook is zijn muziekkeuze, de dingen die hij zeg maar, zelf speelt, is ook heel sterk. Hij uh, uh, werkt bijvoorbeeld samen met de, de Bago Fondo Tango uh, Club. Dat is een, uh, ook een groep uh, uh, zeg maar elektronische tango-makers uit, uh, uit die regio. Dus kortom, een, uh, ja, een, een, een absoluut een bijzonder uh, uh, componist. Als er nou één stuk is waarvan je zegt, nou, dit moet, moet je echt helemaal even uithoren van... Gustavo Santolaila. Ja, dat, dat zou dan Iguazu geweest zijn. Uh, dat vind ik wel een heel bijzonder um, uh, stuk. Wat ook heel bijzonder qua, qua toon is en, en hoe dat gestructureerd is. Um, deze, dit is heel interessant. Ik heb, ik heb nog eentje stukje van hem van een film die ik niet gezien heb: uh, My Blueberry Nights. Oh. Blueberry Nights, daar komt het uit, he, van Gustavo Santolaila. En, en die film heb jij dus niet gezien. Nee, nee. En toch de soundtrack uh, in jouw grote fonotheek. Ja, dit is, het bijzondere van, uh, van, van bijvoorbeeld veel muziek die ik heb van films... is dat ik eigenlijk liever niet meer naar die film ga. Want dan is die film zo sprekend. heb ik zo mijn eigen beeld bij gehad. En uh, ja, dan vermijd ik de film. Sommige films zijn misschien ook heel moeilijk om, uh, om te zien... of draaien überhaupt niet in Nederland. Uh, ja, maar Blueberry Nights, daar komt deze muziek uit. En de muziek is wonderschoon. De filmmuziek top 10. Ja, de filmmuziek top 10. Over een uur dan zetten we er middenin. Tussen Het 5 en 6. Stijgt. Ja, de Het spanning stijgt. Je kunt nog steeds. Je, je, je, nou, dat moet er toch zeker in. Bel dan even 0800 1121. Of mail filmmuziek.kro.nl. En dan, dan proberen we dat nog mee te laten wegen voor de top 10. Het is, het is, het is, ja, het is moeilijk, hè? Ja, ik vind dat er te weinig uh, componisten uit uh, bijvoorbeeld uh, Zuid-Amerika... of Azië genoemd worden. Dus er zijn echt hele mooie films gemaakt, prachtige... Maar content. wel wat minder bekend? Misschien, bij het grote publiek misschien wat minder. Hoewel er zijn ook oscar winnende films en blockbusters geweest in die continenten. Alleen, ja, blijkbaar is dan toch... Je ziet, een, je ziet wel dat een aantal films die vaak genoemd worden... dus de bekende films uh, veel genoemd worden. Dat wil niet altijd zeggen dat het ook de allerbeste muziek is. En daar zoeken we toch naar. Ja. Dus het wordt straks een, uh, een harde strijd om in die top 10 te komen. Verras ons met de allerbeste soundtracks... waar dan ook de wereld uh, gemaakt. 0800 1121 of filmmuziek@kro.nl. Tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Ringen Koning, nog steeds nacht. Ja. Um, we hebben het uh, de afgelopen uren met jou gehad over de kracht van muziek. De soms voorspelbare krachten van muziek. Uh, maar soms ja, wordt daar ook juist helemaal tegenovergestelde gedaan hè, in films. Ja, ik, uh, ik had als voorbeeldje bedacht Saving Private Ryan. Hè, de meeste mensen kennen het wel. Het is natuurlijk, uh, bijvoorbeeld de introductie uh, van de film is... Nou, eerst het begin bij het kerkhof, maar daarna dat je de, de troepen op Normandië ziet landen. Dat duurt bijna twintig minuten, geloof ik, 25 minuten. En dat is natuurlijk een gruwelijk gevecht. Hè? De ene tegen de andere, de good guys tegen de bad guys... of hoe je het ook maar wilt zien. En ze hebben ervoor gekozen om daar bijvoorbeeld geen muziek bij te doen. En ik heb een stukje gelezen over uh, John Williams... die daar vertelde van, ja, zo gauw je daar muziek bij doet... dan kies je partij, als je er horens of trompetten of dat soort uh, instrumenten tegen aanzet. ja, dan zijn uh, de geallieerden al per definitie direct heroes. En dat wilden ze eigenlijk niet. Ze wilden eigenlijk alleen maar gewoon laten zien... en laten voelen hoe erg het daar was die dag. En daar verder geen mening aan toevoegen, middels muziek. Want muziek heeft toch al de neiging om altijd partij te kiezen... of ergens een... Het kan je of op je gemak laten voelen... of juist heel ongemakkelijk laten voelen. En het was daar wel een goede keuze om er gewoon helemaal niks te doen. En dat zie je in het, in het verdere verloop van die film ook. dat Steeds als er gevechtsscènes zijn, zit er geen muziek. Maar als het gaat om het gevoel van Tom Hanks en hoe hij zich voelt... en uh, uh, gedurende die film en hoe hij verandert... daar zit wel steeds muziek bij. Ja, het dus niet het bombastische, maar meer op het gevoel gespeeld. Ja, ja. een ander voorbeeld is nog uh, uh, Silence of the Lambs. Daar kun je natuurlijk heel lekker meegaan in de muziek... met Hannibal Lecter, de... de de morbide, vreemde moordenaar. Maar dat doen ze ook niet. Ze kiezen er altijd voor om, uh, om de muziek te houden bij de dame. Né, de jonge inspecteur die uh, het probleem moet oplossen. Ja. En dan heb je ook nog uh, films uh, die, die, die, die ook bewust met muziek omgaan. Altijd wordt er be, bewust met muziek omgegaan. Maar dan ja. juist niet voldoen aan een verwachtingspatroon. Ja. Nou, ik heb wel wat ze we pas al even over hadden met die westerns. Als je tegenwoordig een western maakt... dan moet er bijna wel banjo en fluit en mondharmonica bij. Want dan denken de mensen, oh ja, dit is een western. Ik kijk nu naar een western. He? En van, die, van het verwachtingspatroon van mensen... kun je dus heel goed gebruik maken. Uh, een Star Wars-achtige film, ja, daar hoort een groot orkest bij. Als je kijkt naar Lord of the Rings... een groot epos met orkest en groot koor erbij. Dat, dat, om allemaal dat gevoel te geven... we kijken naar iets heel bijzonders, iets magistraals... iets groots, iets wijds. Maar ja, je kan ook kiezen om dat eens een keer niet te doen. Hè? En, en ja, de regisseur die dat eigenlijk constant altijd doet, dat is Quentin Tarantino. Die zet gewoon, hè, bij Kill Bill heb je een aantal scènes waarin er bloedige gevechten zijn met zwaarden en weet ik veel. En hij kiest gewoon ervoor om totaal andere muziek daarop te zetten. Om jou toch even een beetje ja, ongemakkelijk te laten voelen. Een te vrolijk muziekje of een te romantisch muziekje. Bij een killer. Precies. Je denkt van, er is niks aan de hand? Precies. Toch hak ze met een mes gewoon even de ledematen van al die mensen eraf. Versterkt het uh, de muziek dan toch het beeld op deze manier? Nou ja, kijk, muziek is leidend in, uh, in het gevoel dat iemand wil overbrengen. Dus een regisseur wil een bepaald gevoel bij zijn publiek creëren. Of dat nou romantisch is of heldhaftig. En hier kan je ervoor zorgen dat er een soort frictie ontstaat tussen wat het publiek ziet en wat het hoort. En dat, dat, kan, ja, dat is een, in dit geval echt een mooi effect. Je kan niet meegaan. Terentino is daar eigenlijk meester in, hè? want dat zie je natuurlijk Absolute. ook in, uh, in andere films. Uh, ik moet persoonlijk ja. meteen denken aan ook uh, Reservoir Dogs... Waar, waarin uh, op een gegeven moment een, een, een vreselijke volterscène zit... maar waar gewoon een rustig, lekker nummer van Steelers Wheel onder zit. Ja. Dat, dat, dat is dus het effect uh, en, en waardoor... Ja, maar uh, dat is ook, je, je gaat er eigenlijk ook bijna op een glimlach als je dat ziet. Hè. Dan denk je van, nee, toch niet dit... Maar het, het, het, ja, het geeft iets heel bizars aan die situatie. En wat, wat er dus ook gebeurt is... Uh, tenminste, wat ik heb, als ik dit nummer hoor... Uh, stak in de middel, wat we zo gedraaien, uh, ja, Daar, daar ontkomt er bijna niet meer aan. Tenminste, ik, als ik het nummer zie, dat ik die Folter scène weer voor me zie. Maar ja. waarin hij met een schier met zijn oog uit iemand uh, zit te pulken. Ja, ja dat, dat is natuurlijk het nare van dit soort dingen. Je, op een gegeven moment wordt er een onlosmakelijke koppeling gemaakt... tussen een muziekstuk en een scène. Hè. Of dat heb je natuurlijk ook als je verliefd bent ooit voor het eerst... en er hoort een bepaald liedje bij. En als je dat liedje jaren later op de radio hoort... moet je er ook plotseling weer aan dat meisje of die jongen of die situatie denken. Ja. Zo werkt dat. Duidelijk de kracht van muziek ringen. Heel erg bedankt dat je Graag ons hebt willen meevoeren langs een aantal fragmenten... waaruit die kracht van muziek nog eens een keer extra blijkt... En uh, we gaan het naar luisteren. En, en Een klein beetje dat we weer voor de geest halen. Die folter scène in uh, the Rest of our Dogs uh, van uh, Quentin Tarantino. Stuck in the middle with you door Steelers Wheel. Ring koning nogmaals, heel erg bedankt. I'm scared I fall off my chair. And I'm how I'll get down the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 Ik kan dit nummer eigenlijk niet meer horen zo. Nee, want <laughs> je, je de denkt toch, je ziet dat uit. scheermes voor je. <laughs> ja. En dan gaat hij daarop... Nou ja, goed, ik zal het verder om besparen. Ja. Maar het is inderdaad de associatie die je hebt dan met zo'n nummer ineens. Ja, dat krijgt een eigen lading. Ja. Ja. En uh, als je het film niet gezien hebt, heb je geen idee waar je over <laughs> Prachtig uitgelegd ook door Ringerkoning. Nogmaals bedankt, Ringer. Um, we gaan zo meteen weer een, een spel spelen. Wat, wat we gaan doen, uh, we laten een fragment horen uit een film... Dat is misschien een beetje moeilijk om te raden welke film het is. Maar als je dat dan al weet... dan krijg je van ons de soundtrack van uh, Intouchable. plus een bioscoopbon. En als je denkt, nou, ik weet het nog niet helemaal... laat me de soundtrack maar horen. Uh, en je weet het dan, dan krijg je alsnog uh, de soundtrack van uh, Intouchable. Dat, dat, van... dat is echt een hele mooie soundtrack. Ja? Ja. En een oh, okay. prachtige film ook. Nou, hartstikke goed. We, we, we, bel vooral 0800-1121 als je mee wil doen. Uh, 0800-1121. En uh, wie weet, doe je zometeen mee met het spel... Uh, om te raden welk fragment of welke soundtrack we gaan draaien. De favoriete filmmuziek van... Hallo, ik ben Quinten Schram. Ik ben 19 jaar oud, bijna 20. En ik ben nog niet een professionele componist... maar ik ga naar een opleiding, dus ik ben eigenlijk een beginnende componist. En... Uh, mijn favoriete muziek, uh, de, de muziek die ik het allermooist vind... waar, die, waar ik het meest gevoel bij krijg... Uh, is van de muziek van Ennio Morricone bij de Westerns. En dan uh, vind ik het nummer, volgens mij heet het... Uh, Bo Fortuna Jack, volgens mij. Uit de Western My Name Is Nobody. vind ik heel mooi. En dat vind ik heel mooi... Want nou ja, het grappige is, het, het, het heeft niet eens zoveel met de film te maken. Maar ik vind het nummer gewoon heel mooi. En er worden, wordt ook, hij maakt ook gebruik dan van operazangeressen die dan heel mooi zingen. En ik vind eigenlijk gewoon de opbouw, het is heel melancholisch. En dat vind ik prachtig. My Name is Nobody, de favoriete filmmuziek van Quint en Schram. Straks hebben we een interview met uh, Quinten Schram. en ja, Ik vond het belangrijk dat ook de jeugd uh, aan het woord komt. En hij moet nog naar de officiële filmcomponistenopleiding. Maar hij heeft al twee films gecomponeerd. Jonge, jonge, hè? Ja, Jonge, Jonge, uh, Pietje Bel. Het was Pietje Bel in, uh, in de bekende films. En, uh, uh, dus ik heb het interview ook maar genoemd van Pietje Bel tot filmcomponent. <laughs> Zometeen een interview dus met Quinten Schramm. Uh, maar eerst gaan we een spel spelen. En dat doen we met uh, Marieke. Goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, uh, we hebben het de hele nacht over uh, prachtige filmmuziek. Uh, welke filmmuziek heb jij bijzondere herinneringen aan? Dat uh, is de film Out of Africa. Ja, John Barry. Prachtig. Ja. Meryl Streep en... Robert Redford ja. en uh, Karel-Maria Brandauer. Ja. Ja, hoe vaak ja. heb je hem gezien? Meer dan één, zo zeggen. Ja, ik heb hem één keer in de bioscoop gezien. En daarna nog een aantal keren, ik geloof, uh, videoband. Of, of dat het, ja, Het is al een tijd geleden, hoor. Maar uh, ik heb hem wel meer dan één keer gezien, ja. ja. En wat doet die film met jou? Ja, er zijn gewoon uh, een aantal aspecten aan die film. Ik vind uh, nou, de locatie erg mooi. Dus uh, Kenia speelt het in. Is een schitterend uh, land. Qua natuur schoon. Het verhaal is natuurlijk mooi. En ook wel tragisch. Het eindigt ook buitengewoon tragisch. Maar ook het mislukken van die, die koffieplantage. En uh, nou de acteurs die doen het geweldig. En de muziek is natuurlijk heel mooi. En ook de liefde tussen die twee. Dus ja. uh, Rob Redford en uh, Meryl Streep. Hoe dat uh, ja, langzaam vorm krijgt. Ja, vind ik, uh, het is niet uh, doorsnee en dat vind ik dan erg mooi. Ja. De, het fragment wat je zo meteen te horen krijgt en wat, wat het spel zeg maar is... dat speelt zich iets dichter bij huis af, kan ik je alvast verklappen. Uh, je weet hoe het ongeveer gaat, hè? we laten je eerst een fragment horen. Weet je dan al over welke film het gaat, dan krijg je van ons een soundtrack... van Intouchables en een bioscoopbon. Ja. Als je denkt van, nou, ik, ik weet het nog niet, dat fragment laat me ook nog maar... de soundtrack horen, dan halen we de, de bioscoopbon weg... en dan spelen we nog voor uh, de soundtrack. Oké, okay, nou, uh, we laten het fragment aan je horen. Luister goed. Uh, is er iets niet in orde, adjudant? Wie zijn dat? Dit zijn dan mijn broers. En wat hebben wij hier te zoeken? Wat bedoelt u, agent? Wij rijden zo maar wat aan de rondte, dat is toch niet verboden? En uh, Zijn wij niet een klein beetje ver van huis geraakt? Hm? Nee, dat dacht ik niet. Wij wonen hier achter. Oh ja, dat is waar, er is de Vlaandersbelt. Marieke. Huh. Marike. Ja? Enig idee? Is het van de televisie? Nee, het is van een film. Maar eh, televisie, daar ben je, je ook wel, warm. Ook je wel warm. een beetje warm. Ja, <laughs> dat, dat, ja, dat nou is dat nog wel een hint eigenlijk, hè, dat ik nu heb gezegd. Maar ja. ze ja, bracht ik, hem zelf in. Ja. Ik, ik, ja, eerlijk gezegd, ik weet het niet. Nee? Want, ja goed, het is dus een Nederlandse film, dat kun je horen. Het is een film, wat, uh, die is zeker al wel 25 jaar oud. 25? Ja. Ja, ik ben... Uh... ...ouder dan 25, Ja. dat is dan wel. Durf je een gok te wagen of zeg je... ...laat me toch eerst die soundtrack maar horen? Ja, daar komt eigenlijk... Uh, niets 1, 2, 3 in me op. Dus ja, die soundtrack dan maar. Gaan we naar de soundtrack luisteren, komen we daarna bij je terug, Marieke. Oké. Okay. Ja, het, is, het is ook veel muziek. Over, ja, Jan Willem, gemaakt door... Euh, dan help ik euh, Marike een klein beetje. Maar gemaakt door Dick Maas. Die vaak zijn eigen... Marieke, ze weet het antwoord. Ja, antwoord. Ja, ja, Marike, ben je er nog? Ja. weet je Nog even met Jan Willem ja. over deze, deze muziek. Want uh, de regisseur van deze film, die maakte... En ook bij zijn andere films, maakte altijd zijn eigen muziek. Hè? Ja. ja je, vanaf de lift en uh, al die films. Ja. En je hoort het uh, ja, bijna kenmerkende synthesizergeluid. Ja. Ja, dit is niet uh, compositioneel, zeg maar. Heel erg complex en ingewikkeld. Hij en, had het toch 10 niet. Uh, dat weten we nog niet. Maar de, kans, de, de spoeling is dun, laten we het zo zeggen. <laughs> Marieke? Ja? Uh, uh, heb je al enig idee welke film dit is? Nou, ik, ik dacht aan de lift, maar dat is het dus niet, begrijp ik. Nou, ik heb, hebben we dat gezegd dat het niet lift is? Ik zeg niks. Oh. Oh. Ja, maar uh, zeg het maar, Want ja, qua, qua uh, regisseur zit je natuurlijk goed. Maar uh, je moet het nu zeggen, welke film denk jij dat, dit, uh, wat, dat deze soundtrack uh, van is? Ja, dan is het een gewoon voor de lift. Nee. nee, het was toch een paar jaar later, Vlodder. Ach. Ja. En ik ja, dacht dat ik dat, dat, oh, ja, dat deuntje gezien, ja. van Theo. Nou, daar komt hij. Ja, dat is natuurlijk heel bekend, ook tenminste toen je begonnen over uh, televisie, ja, ja. Je zei het zelf. toen dacht ik al van nou, nu, nu dan zit je op het goede spoor, nou weet je het. <lacht> ja, nou ja, het <tis> is niet anders. Het is niet anders. Marike, nee. uh, dank je wel voor het meedoen. Heel graag gedaan. En, en, en toch nog een hele fijne nacht. Ja hoor, goed. Oké, okay. ja, dag. Dag. dag. Ja, ja, ja helaas, uh, niks aan te doen. Ja. Ja, ik dacht van, het is zo bekend, dat deuntje ook. Ja. Door de televisie vooral. En die ja. wordt volgens mij bijna wekelijks nog herhaald. Dus, uh, nou. uh, we gaan door met uh, Quintus Schramm. We hebben hem net al even gehoord met zijn favoriete soundtrack. Jij sprak hem afgelopen week. Jonge componist. Ja. En uh, ja, volgens mij al twee films gemaakt. In Amstelveen bij het huis van filmpaar Dave Schram en Maria Peters. Hé, hey, hey, hey, Quintus. Quintus. Uh, zullen we meteen naar de studio gaan? Ja, prima. Zetten we de trap op naar zo'n. Oké. Okay. Ja, ik maak ook muziek in het zolderkamertje. Ja, we lopen een uh, smalle trap op naar boven. Uh, onderweg kom ik allemaal van die KLM-huisjes tegen. Duidelijk dat hier een uh, filmfamilie woont die veel reist. Ja, dat is allemaal van de ouders, hoor. Niet... <laughs> Voor jou nog niet? Nee. Hier komen we het zolderkamertje. Ah, binnen. ja. Een uh, kamertje op de tweede verdieping. Heel veel cd's zie ik. Um, computers. Oude platen zelfs. Een uh, elektrische gitaar. Ja. Microfoon. Ja, het... ja, toetsenbord. Alles eigenlijk wat je waarschijnlijk nodig hebt om muziek te maken? Ja, precies. En uh, ook een samplecollectie die ik nodig heb om muziek te maken. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je komt uit een, een echt filmmakersgezin. Je vader is bekend als producent en als regisseur van, van ja. jongere films. Ja, uh, je moeder is de meest succesvolle Nederlandse regisseur... met films van Kruimeltje, Pietje, <laughs> Bel en, en noem maar op en Sonny Boy. Je zus Tessa is net afgestudeerd op de filmacademie. Allemaal regisseurs, schrijvers, producenten. En dan zit er in één keer een acteur, Pietje Bel, die filmcomponist wordt. Ja. Hoe, ben dat zo, hoe ben je zo gekomen? Ja, het was, het was eigenlijk nooit mijn, mijn plan of zo om, uh, om muziek te gaan maken. Uh, en het was trouwens ook nooit mijn plan om, om te acteren. <lacht> <lacht> maar ik was, dus, uh, ik was aan het acteren en ik wist wel dat ik dat niet echt wou doen... want dat is niet zeg maar, waar mijn hart lag. En we hadden, beneden hadden wij een piano en uh, die was van mijn zus. Alleen niemand speelde er ooit op. En opeens bedacht ik me van... Uh, want ik vond de muziek van The van Truman Show heel mooi. Dat is eigenlijk misschien wel de reden dat ik ben gaan componeren, omdat ik de muziek van The van Truman Show heel mooi vond. En toen ben ik dat gaan uitvogelen op de piano, datzelfde nummer, dat, datzelfde nummer. En toen heb ik dat uitgevogeld zelf, zonder een blad of een, zonder babbelzin. Ik kan natuurlijk ook helemaal geen noten lezen. <laughs> toen, en, um, ja, en, en zo ben ik dus zelf dingen gaan bedenken. Veel van je muziek komt uit zogenaamde doosjes. Ja, dat klopt. Kijk, als je natuurlijk niet zo heel veel geld in het budget hebt... en dat ben je als je heel jong bent... dan, dan moet je toch op een of andere manier ja, hele mooie kwaliteit kunnen leveren... zonder dat je een heel orkest kan betalen. Dus wat doe je dan? Dan ga je samples kopen. En ik heb dus heel veel, zeg maar, libraries, heet het dan. En daar zitten dan allemaal van die samples in. Zoals ik heb Symphobia van Project Sam. En daar zitten allemaal violen in. Het is, het is een beetje te vergelijkbaar met een keyboard... In een keyboard kun je een, een piano aanzetten en je kan een viool aanzetten. En dat kan eigenlijk dus ook op de computer. Maar dan zijn de samples die je op de computer hebt en die worden uitgebracht... zijn wel even wat beter dan die van een, uh, van een keyboard. En je kan ze nog helemaal daarna bewerken. Volgend jaar ga je naar de opleiding filmcomposing op de HKU? Ja, Composition for the Media heet het. Okay. Op het HKU in Hilversum. Maar je hebt inmiddels al twee films de muziek voor gecomponeerd. Ja, wel twee. En ik heb voor de rest natuurlijk ook nog wel eens uh, kleine projectjes gedaan... Een korte jeugdfilm uh, heb je voor de KRO, de muziek van gemaakt. Ook voor je zus Tessa. Ja. En je hebt, uh, die film is net zeg maar, afgerond, de muziek gemaakt... voor de eindexamenfilm van, uh, van Tessa, ja. Lost and Found. Het gaat over een uh, jongen die een oma heeft in Israël... waar hij niks van af weet. En die is Jood. En daar zit eigenlijk nog een hele Joodse familie omheen. En, en uh, hij heeft daar nog nooit van gehoord. Zijn moeder heeft hem daar nog nooit over verteld. Dus besluiten naar Israël te gaan. En dan blijkt die oma blijkt Alzheimer te hebben. En zij is zeg maar de enige die hem nog antwoorden kan geven... over ja, de, de familiegeschiedenis uh, van zijn familie. En die jongen is ongeveer uh, van 19 of zo, 20 ook. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want hij wil natuurlijk antwoorden hebben. En uh, ja, zijn oma, de enige die hem antwoorden kan geven, die heeft Alzheimer. Dus daar, daar komt geen zinnig woord uit. je ook hier met een met een vast thema wat op een bepaalde manier weer terugkeert? Ja, het grappige was ik had een ik had een uh, ik had een thema bedacht uh, helemaal op het begin en dat was gewoon een heel simpel pianothema... En daar heb ik voor in heel veel scènes heb ik dat helemaal uitgewerkt. En eigenlijk is dat thema, daar is niet meer zoveel van terug te horen. Aangezien het zo veranderd is door, door de muziekscores heen. En er moest ook heel vaak wat veranderd worden. Of dan was het gevoel, moest toch weer net daarop. En uiteindelijk krijg je toch een hele andere score, Het is helemaal niet meer recht in terug te horen dan. van uh, jonge componist Quintus Schram. Gemaakt voor de, film, de afstudeerfilm van zijn zus Tessa Schram. Ja. Lost and Found. Een broerende uh, film. Is dit de nieuwe Ennio Morricone van Nederland? Nou, het is nog een lange weg. Hij is 19. Is nog weg. Maar wat, wat, wat me opvalt is dat er zoveel gevoel in zit... en, en uh, ook zoveel bescheidenheid. Dus het is een jongen die uh, heel ver kan van komen. En hij heeft natuurlijk de voordeel... dat hij al heel lang in een, in een filmomgeving opgroeit... Heel veel filmmuziek ook voorbij. Je, te komen. Ja, je zei net, zijn vader is Dave Schrom, en zijn moeder Maria Peters. Dus uh, ja, ja daar da, da gaat het thuis waarschijnlijk minder over voetbal dan over film. <laughs> ja, dat vermoed ik zo, hoewel, ik weet zeker dat Dave helemaal niet van voetbal houdt. Dus ja. Wij gaan ons opmaken voor de top 10 van de beste filmmuziek. En er is, er is heel veel gebeld. Het is ongelooflijk. Ik heb hier papieren liggen. En, ja, en het komt uit echt alle hoeken en gebieden. Ik heb komen hier The Matrix staan. Soldaten van Oranje. Ben Hur. Ik um, zeg niks, hè? Nee, we zeggen nog helemaal niks. Titanic. Uh, Once Upon a Time in the West. Out of Africa. Cinema Paradiso. Uh, Gladiator. Nou, uh, er is Paris, ontzettend Texas, veel Hollywood is er Grams. genoemd. Ja, het is echt een hele uh, rijk. En toch zijn er wel een aantal uh, trends te zien. En. Um, ja, en we hebben natuurlijk ook van tevoren heel lang research gedaan van wat zijn nou muziek, hè, waar is over geschreven? Wat is bijzonder? Wat is los of het prijs heeft gewonnen? Wat is, wat is, wat is ja. bijzonder? Wat is echt belangrijk om vandaag in die top 10 te krijgen? We maken ons op voor uh, het laatste uur van de nacht van de filmmuziek. Uh, het uur waarin de tien beste soundtracks uh, uh, voorbij komen. En laten we nou wel weten. Het is een beetje subjectief. Uh, het is maar, een laten we er vooral maar over. Bellen. We gaan discussiëren en laten we dan uh, ooit nog eens een keer weer een andere top 10 maken. Maar we gaan eerst ons opmaken voor deze top 10. Laten we zeggen, het is het begin van iets wat hopelijk een traditie wordt. Want veel muziek, dat hebben we vanavond tot nu toe al laten zien. Het is zo'n waanzinnig rijke soort van muziek. Die, die zoveel mensen ontroert en zoveel mensen boeit. Want we zitten midden in de nacht en zoveel telefoontjes zoveel reacties krijgen. Ja. Uh, we gaan uh, naar het nieuws van vijf uur. En tot die tijd horen we nog uh, ja, de, de, de, de, de tune van Back to the Future. Uh, Ook een legendarische film natuurlijk. Ja. en legendarische muziek. Uh, lekker bombastisch. Ja. John Williams. Ja. Laten we er nog even van genieten. Back to the Future en zometeen na vijf uur dus de top 10 van de beste filmmuziek. van de filmmuziek.